Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan morgen weer vrachtwagens rijden tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. De afgelopen dagen stonden er lange files, maar nu zijn er afspraken gemaakt om de boel weer te laten rijden. Goed nieuws voor trucker Florian. Die zag zijn kerstdiner met zijn familie bijna aan zijn neus voorbij gaan. Maar hij mag vanavond toch op de boot naar Nederland. De thuisgrond die is gewoon super blij. Die, ja, die zat de afgelopen dagen ook net zo net zoals ik eigenlijk. Ook gewoon echt in spanning. Ja, gaat hij het wel redden, gaat hij het niet redden. Maar ja, toen eindelijk het verlossende woord gisteren kwam: van ja, ik kan de boot toch halen. Ja, dan, ja, dan, dan is het gewoon, gewoon echt gewoon super. Vanuit België zijn gisteravond de eerste vrachtwagens met coronavaccins gaan rijden voor EU-landen. Het gaat om het goedgekeurde vaccin van Pfizer. Sommige landen beginnen binnen een week met prikken. Nederland waarschijnlijk op 8 januari. Het Rode Kruis wordt steeds vaker gevraagd om mee te helpen in zorginstellingen en ziekenhuizen. Een maand geleden hielpen vrijwilligers nog op 10 plekken. Nu zijn dat er 21. Is hard nodig. Onze Rode Kruis hulpverleners kunnen helpen met bijvoorbeeld het reinigen van de bedden, het reinigen van materialen, het begeleiden van mensen naar de afdelingen. Maar ook even een praatje maken, eten en drinken brengen. Dat doen we onder andere in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Kinderen in Rotterdam die wel willen sporten, maar geen geld hebben voor voetbalschoenen, scheenbeschermers of andere spullen, kunnen sinds het begin van dit jaar terecht bij de Sportspullenbank. Daar verzamelen ze tweedehands spullen die nog top zijn en ze hebben ook nieuwe kleding die niet verkocht is. Youssef heeft er meteen een topvondst gedaan. Een um, jasje. Laten oh, kijk Mooi man! Een Adidas jasje van Feyenoord. Ja, dat was de eerste bij de haakje. De eerste. <laughs> Ik vind het een goed idee. Dat heeft veel mensen met uh, weinig uitkering. Elke keer zeg maar, schoenen te kopen. Elke die moet zeg maar, veranderen schoenen. Normaal zouden ze moeten checken bij familie of iemand nog oude spullen heeft. Maar nu kan haar zoontje gewoon op nieuwe schoenen lopen, zegt ze. Het weer dan nog. De komende uren trekken de laatste buien het land uit. Vanmiddag wel veel bewolking, alleen in het noorden wat meer zon. Vanaf vanavond komt er weer regen en het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere regenboogbuurt en Lelystad 4 kilometer file. De verdraging is daar ongeveer een half uur. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht.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 She's standing in her underwear, looking down from a hotel room, The that ball will be coming soon. Oh, my, my. Oh, hell yeah. wil even uh, wat... Uh, ik wist wat, helemaal niet dat jij goed mond te kan spelen, Frank. Al jaren. Al jaren. <laughs> ja. Zo'n smoelende... Uh, zo uh, waterpolo uh, gedaan. Ja, ja ben ik twee weken mee gestopt. mijn paard versopen. Smoele schuiver. <laughs> Blaasorgel. Tom Petty <laughs> en zijn hartbrekers. Tom Petty. Tom Petty? Ja. Mary Jane's Last Dance. Oké. We het even over. Het is tijd voor een nieuwe rubriek. De bijnaam. Ja. Ja, ja want kijk, jouw bijnaam is Stronbeer. Pumper. Pumper. Mo, uh, Stijfsel, want ik ben ook nog een uh, Van Molenaar uh, afkomstig. Ja, ik net of je heel ziek ja. bent. Maar omdat oh, je drie ik, bijna ik heb heb, maak je ja. nog niet ziek ook over. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, Je hebt nog een bijnaam die is Possy, Maar je weet niet waarom dat is. En toen ben ik een beetje gaan zoeken op die bijnamen. En hier zie je ziet bijvoorbeeld een bijnaam van een meneer Zwemmer. Ja. En die zijn bijna meest Tarzan. Die ja. In de maar waarom heet die man Tarzan? Nou, dat ga ik je uitleggen, want ik heb ook wat rondleidingen gegeven op het circuit. Uh, dan mag ik dat uh, vertellen. De Tarzanbocht is namelijk van hem. Uh, maar uh, was namelijk nogal uh, vrij fors gebouwd. En uh, dat, dat verklaart ook op een gegeven moment zijn bijnaam Tarzan. Uh, want uh, hij leek er ook een beetje op uh, in dat opzicht. En uh, hij was een van de laatste die daar zijn aardappellandje op moest geven. Omdat die bocht uh, oh. moest, moest worden aangelegd. <lacht> en op een gegeven moment zeiden ze toen bij, uh, bij hem... Uh, van, als jij het landje opgeeft, dan noemen we die bocht naar jou. En uh, zo is de Tarzanbocht uh, ontstaan. Die is genoemd naar Maarten de Zwemmer. Dus Maarten de Zwemmer was een van de laatste aardappelboeren die dwars lag... En uh, uiteindelijk heeft hij zijn landje opgegeven. En zo is het. Dat is, een bocht. dat is het meest waarschijnlijke verhaal. Dat is nog een ander verhaal, maar dat ga ik je niet vertellen. Nou, dat is toch prima. Maar ik, ja. wil, ik stel voor dat we gewoon elke week er twee uithalen. Ja? En dat we gaan vragen aan, uh, aan die vijf luisteraars of ze weten waar het vandaan komt. Ja, dat we ja. dat even gaan uitzoeken. Ja. Ik, zal, ik er, zal ik er twee pakken gewoon willekeurig? Ja, raad? doe maar, doe maar. Ik heb hier iemand die geboren is op 7 mei 1867, overleden in 1956 op de Paradijsweg, dat is een Dirk Draaier... en zijn bijnaam is Slobbertje. Ja. <laughs> ik wil wel weten waarom iemand Slobbertje heet. Ja. Nou ja, er zat hij iemand... in Oomstee uh, elke avond te slobberen misschien. Nou, dat weet ik niet, ja. maar Dirk Draaier op de Paradijsweg... Ja. Maar, die heet zijn bijnaam is Slobbertje. Ik zou wel willen weten hoe dat zit. Ja. En... Het is een Draaier met waarschijnlijk twee A's en uh, met een, uh, ja. een I. Ja. En ik heb er hier eentje uit de Zuidbuurt. Hmm. Dat is een Weber. Jacob Weber, en die bijnaam is... Hakkepiel. H-A-K-K-E-P-I-E-L. Hakkepiel. Dus ik wil graag... Zullen even kijken of we erachter kunnen komen volgende week... wie Hakkepiel en Ja, De vraag is bij deze uitgezet. Maar hoe kunnen mensen reageren, jongen? Nou, gewoon... Ik zou zeggen, door het met bloed op een envelop te schrijven... Hieronder en onder de deur door te schrijven. Maar waarom nou met bloed? Ja, weet ik. Hebben er geen pen bij de hand? I don't know. Maar als je een, uh, geen, uh, Zandvoort, niet een echte Zandvoorter was, maar uh, van de Zandvoortse laan, dus een van de twee toegangswegen naar Zandvoort kwam, mm. dan was je een wegger, geloof ik. Hè? Is dat goed, Jaap? Zo... Dat nee. weet ik niet. Ik kijk gelijk naar van links. Van je ja. een <laughs> ja. Als je het vanaf bepaalt, ben je in een jas. Dus als je, hier staat ja. ook wel uh, ja. nou, is wel ongetwijfeld een, een, een uh, woord voor zijn uh, als je import bent. Ja. Ja, we begonnen begon net over je bent Blub. er Blub is ook een molenaar uit roos nobelstraat en, maar dat vind ik ook weer leuk. Want er zat er uh, een andere naam bij. En dat Garnaalkoningin zat er dan bij. Hmm. Dat is, een, dat is fantastisch. Ja, mijn ja, ja, vader heeft, die, heeft, die is daar mee bezig geweest. Met al die bijnamen. Ja, samen, met, weet ik nog. samen met Tom Drommel. Ja, ja is dat is toch fantastisch. Ja. Maar we gaan dus nu op zoek naar... Hakkepiel en slobbertje. slobbertje. Um, dus misschien de naam Drommel. Tom Drommel uh, is een van de mensen van de babbelwagen geweest. Ja. Uh, nog steeds volgens mij. Uh, dus die zouden we dat even moeten, moeten gaan vragen. Die zouden we eigenlijk een keer moeten bellen. Dat ja. denk ik. Of uh, Marcel Meijer, die weet het ook Marcel weet ook. Uh, Marcel weet er ja. ook wel wat ja. van. Dus kijk of we hier een, een zoektocht kunnen maken. En ja. wellicht uh, Arie Koper van het genootschap Oud-Zandvoort. Die zou er misschien ook nog wel iets van weten. Ja. Dus, dus ja. Dan, dan hebben we wel wat kandidaten die, die er ja. wel iets uh, van af moeten Om weten. Om nog even op dat oude Zandvoort en uh, dat boek terug te komen. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja, ik heb ja. eigenlijk zelf ook best heel veel foto's zelf gemaakt. toen Zullen tijd. wij een boek van, maken, Frank? Uh, ja, want ik heb het oude houten pompstationnetje van Geerling... nog wat overigens ook in dat boek staat. Ja. En uh, de kale vlakte bovenaan aan Van Lennepweg, waar toen ter tijd plannen waren om er ooit een pier te bouwen. Klopt. En dat mm. is heel lang uh, braakterrein uh, gebleven. Nou ja, de oude kabeloods, de sloop van het ja. kinderhuis. Ja, er het ja, Wij van altijd wel wat kieselsteentjes in de grote plachten te gooien. Als we wat bijdriepen, een, een Ja, kijkduin, ja. ja. ja. En Dat heb ik nog zien staan. Uh, ja. Ja. Maar er zijn wel heel veel... Uh, ik kwam laatst een foto tegen van, een, uh, van het, van het uh, snoepwinkeltje Surabaya... Oh ja, een is grote groot Nee, Oh ja, ja, ja derde derde nee, En daar kocht ik altijd uh, um, uh, drop. En, ja. uh, ik ik, ik zat op de Ka ja. Karel school. Dus al die kids die gingen daar ja. uh, snoepen. Je had er, vlak naast het kinderhuis. Was dat. Ja. Ja, je, je had er ja. nog één, uh, Flietstra, even bij het uh, spoor. Bij, uh, bij, uh, bij, de, bij de Sofiaweg, Straat. Daar, ja. daar hebben ook wat winkeltjes uh, gezeten. Oh, ja. en Flietstra was oh. er ook eentje. Die heeft daar ook heel lang gezegd. En daar zat dat kleine sigarenteentje. Sigarettenteentje. Ja. Weet je dat nog? Ja. Met Waar? die man in die witte Dit, jas? Een hutje. Ja. Ja. Waar? Zo de uh, op de, zo, op de uh, Vondelaan. Uh, Vondelaan. Ja. Ja. ja, klopt. En, en hier, daar had je aan de overkant die houthandel of de ingang naar de houthandel. Ja. Ja. Ja. En je had vroeger had ja. je patria crackers. En patria crackers kon je dan in de in de in de winkel kopen. En dan uh, kon je sparen voor patria munten. En van die patriamunten kon je allemaal dingen kopen, maar wij kwamen erachter dat die patria munten ook in de, uh, de sigaretten. Ja, sigaret ja, ja, dus wij hadden, mijn moeder hadden we.. Oh helemaal zo gek gekregen, dat is alleen maar patria, wij praten ons later, maar de patria. Maar Ger, je hebt me net verteld dat als jij de collecte zak een stuiver erin gooit, en een gulder eruit had, er begint toch een patroon te komen. Ja, licht, crimine, licht, crimineel. Criminel, maar, licht, crimineel. licht crimineel. Licht crimineel. Je bent ontmaskerd. Je ja. Ja, bent ja, ben gewoon ontmaskerd, Ger. Ja, wij, waren, wij waren wel klerenleiertjes. Oh, stoute jongetjes. Ja, wij waren klerenleiertjes. Ja, mijn, mijn broer van, Davies. Ja, over, over winkeltjes nog gesproken, dus zat er ook nog eentje bij. Bij de Koningsstraat, uh, Oosterstraat, daar had je het sigarenmagazijntje uh, uh, ja. van meneer Schut. Die heeft daar ook uh, lange tijd uh, ja. gezeten. En op de Grote Krocht ook. Ja, waar? Schijn tegenover uh, uh, voor een stuivertje lucht, uh, bos, oh, ja. Had je op de Grote Krocht ook een snoepwinkel, sigarenwinkel. Zeker, dan, van ja. de Hankieverberg Heenegouwen, dat is ja. ik de klok. Ja, ja. ja. Waar, okay. waar, uh, ter hoogte van waar nu die dierenwinkels zitten? Juist. Ah, daar, daar. Ja, ja. Daar staat ja. ja. ook ja. een snoepwinkel op. Je ja. hey, moet ja. wat kijktipjes doen, jongens. Gaan we gaan weer het plaatje Laten ja, nou, we eerst een plaatje draaien. Eerst een klein muziekje. Over een snoepwinkeltje? En dit gaat helemaal over. Nou, het gaat, het gaat, over, gaat de over de man who de the ja. world, hè? Ja. Dat is ja. Gerlof Nou, ja. <laughs> crimineel. We, the stand. We spoke of was was to his eyes, I dit dit plaatje de ja, Man who maar the world het is wel een heel leuk plaatje vind ik mooi uh, ja en hoe heet heeft ja, het ja. Heeft ook nog gemaakt hè gezongen lulu uh, uh, lulu ja, ja. heel goed heel ja goed. en ja. david bowie heeft het ja. geschreven ja. Ja, ja ja ja en dit is van david bowie ja, ja. En we zijn beter uh, nou, nee, wel heel veel mooie nee, Nirvana heeft het nog eens een keer gecoverd. Is dat zo? Ja, in een speciale MTV-uitzending. Met Zeker, het uh, akoestische ja. uh, werk was dat Gaan hey, ja. hey. Ga je zo nog een kutplaatje draaien? Dat ga ik uh, <laughs> na jouw column doen, uh, beste okay. Tino. Dus uh, eerst, naar, de, de ja. eerst de kijktips van jou. Ook een tip? Ja, eerst de kijktips. Eerst de kijktips. kijktips. Oké, dan gaan we kijken. Oké, jongens, dan gaan we vanavond kijken naar een klassiekertje uit Lekker Plat. Dan maken ze New Kids on the Block. Het gaat over twee lamlendige types... die nooit een vriendin wilden hebben... tot ze op hetzelfde verliefd werden. Namelijk om acht uur op Comedy Center... Bros Before House. Van die jongens van uh, New Kids Turbo en zo. Dat is echt heel plat en uh, flauw. Maar als je daar zin in hebt... Ja. Daniel Arends, Tim Haars, Henri van Een Briljant ja. Dan hebben we natuurlijk een klassieker... met een glansel van Pam Greer... vanavond op SBS 9 om half negen. Jackie Brown van Quentin Tarantino. Dat is een derde film... Na Pulp Fiction en The Rest of Our Dogs... gaat er van een stewardess die smokkelt... en dan uh, geschanteerd door de politie... om Samuel Jackson aan te geven. We hebben met Pam Greer. Uh, die was ooit in de 70-jaren heel beroemd. En hij heeft weer de mottebollen gehad. een mooie film. De derde film van, uh, van Quentin Tarantino, Echt een klassiekertje. En vanavond ook om half negen... als je daar zin in hebt... bij uh, Ver uh, Veronica een nieuw verhaal over de a met Liam Neeson en uh, Bradley Cooper. Uh, uh, dus, uh, kijk Lee liever de klas. Ja, tuurlijk, maar goed, uh, dat is, ik, ik vertel je wat er is. Dan mag je ja, zelf kiezen. Ja. Morgen, Heartbreak Kid op Comedy Central om 8 uur. Uh, romantic Comedy Ben Stiller. Uh, die denkt dat hij met de verkeerde vrouw vertrouwt. Ja. Een grappig detail over ze in deze film is... dat hij uh, uh, zijn, zijn, uh, zijn vader in de film is Jerry Stiller. En als je die opzoekt, ze hem herkennen meteen... Dat is gewoon zijn, zijn echte vader. Die Ben Stiller heeft al tien films met zijn echte vader gespeeld. Geweldig. En nu speelt zijn vader nee. wederom zijn vader in de film. Dat is op zich heel grappig. De Heartbreak Kid om acht uur op comedy. Dan uh, morgenavond uh, uh, knallen uh, tot je erbij neervalt. Met Wesley Snipes, Jason Statham, Harrison Ford, Antonio Banderas, Mel Gibson, Sylvester Stallone. Mag je raden wat de film Ik de is? Ik denk The Expendables nee, 3. The Expendables 3, half negen. Veronica, nee. niet nadenken, knallen en uh, uppakee, knallen met je ballen. <laughs> Uh, dan hebben we op kerstavond... Uh, donderdag... Uh, ja, als je trek hebt in een mooie musicalfilm... moet je op net vijf om half negen... naar The Greatest Showman kijken met Hugh Jackman. Die, uh, de rol van Petey Barnum. We kennen natuurlijk allemaal het Barnum Bailey Circus. Het, het beroemde ja. circus in Amerika. En hij speelt de showman uh, Petey Barnum. Uh, en op donderdag... Ik heb hem ook gezien, want een mooie film. is Op 1, op, op de Belg, om kwart over 10. It could happen to you. Dat is, een waar, dat is ook een romcom. Ja, romcom natuurlijk rond kerst, rond al die home alone films. Maar uh, dit is een waargebeurd verhaal. Dus een man die had te weinig geld om zijn eerste tip in een restaurant. En toen beloofde hij dat als hij de lotto zou winnen, dat hij het zou delen met haar. En deze man won 4 miljoen. En dat Zo. heeft zijn woord nagehouden. Dat leidde uiteraard tot relatie,gezeiken, gedoe en getrut. Nicholas Cage, Bridget Fonda... en de film It Could Happen to You... op 1 op de Belg ja, kwart over een mooie film. Ja. Maar ook omdat het een waar verhaal is. Dus en wanneer is die It Could Happen to You? Uh, op donderdag om kwart over 10 op de Belg. Ja. Okay. Uh, even terugkomend op de, de kijkbuistips uh, tips... van vorige week. Ik heb naar Good Will Hunting gekeken. Ah. En dat vond ik uh, van... Fantastische een film, film he? Ja, het is gewoon, gewoon een fantastisch film. Oscar-waardig film, ik. Oscar, uh, Oscar -waardig, ja, voor niks. zeker weten. Uh, goede cast ook. Met, uh, met uh, hoe heet hij ook alweer? Robin Williams. Ja, Robin Matt Williams. Met Damon. Damon. en uh, ben, Affleck. ben Affleck. Een hele ben jonge Ben hem Affleck. We hebben het geschreven waren vijf ja. jaar bezig om geplaatst te krijgen. ze ja, ja. werken dat, maar ja. Het maar, waar ik het even een beetje uh, koud uh, van kreeg... Uh, dat is dan de gevoelsmens die dan bij mij naar boven komt... is op een gegeven moment dat de dame... waar hij uh, op een gegeven moment een beetje verliefd mee is... Een beetje bij dat ze dan ook strontverliefd is en dat hij haar gewoon in de steek laat, en uh, omdat zij, zij een beetje te dicht ja, dan gaan bij even Maar goed, allemaal. Ik vond het gewoon wel ja, een ja, de een, be de een be de ja. hele film over verklozen. Ja, maar goed, maar hey, jongens, maar dat vond ik het, een monument. dat uh, was voor het eerst in 800 jaar konden we Jupiter en ja. Saturnus bij elkaar zien? Wat gebeurt er? Ja, dat vond We voor. hebben het niet gezien. <laughs> We nu moeten weer 800, 800 jaar, jaar wachten. wachten. Ja, nou ja. 2080. Ja, dus ja dat is niet leuk. leuk. Jij moet 800 jaar wachten. Ja, dat is, is toch niet leuk. leuk. Ja. Jongen. Ah, tegen die tijd hebben ja. ze dat uh, zo aangevonden oh, dat oh, jij uh, oh, gewoon oh, weer oh, onsterfelijk oh. bent. Dan kunnen ze je oppiepen. Ik heb de weg gevonden. Ja. Net zoals in de magnetron. Ja, dan kunnen ze je oppiepen en dan ben je weer helemaal springlevend. Voor het eerst in 800 jaar had je het kunnen zien, maar ja, mij niet. Nou, jammer dan. Brand is erger. Ja, gaat de kerstboomverbranding eigenlijk nog door? Nee, natuurlijk niet. Dat denk ik ja, niet, hè? Over kerstbomen gesproken. Ja. We hebben een stel zieke geesten bij mij in de buurt. In Noord, tenminste. Ik neem aan dat ze uit de buurt komen. Anders mm. zou het nog krankzinniger zijn. Ik heb elk jaar een boom met kluit. Mm. En uh, die placht ik dan in de gemeentetuin... waar de gemeente toch geen reet aan doet, neer te zetten. Mm. En een aantal van die bomen sloeg lekker aan. Twee jaar geleden is de laatste door de droogte eentje overleden. Mm. Maar die andere... Ik heb op de hoek van het, het uh, straatje de, een, een prachtige Noordman... Oh. Kerstboom staan en die is inmiddels al zwaar gehavend, want dat doen mensen onverlaten. Die knippen daar die takken uit mm -hmm. en denk van als je nou zo'n armoedzaaier bent, zo'n broodvechter dat je niet een kerst kerstversiering kan betalen. Jij bent een veelplanter. <tie> jij plant jouw boom in gemeentelijk terrein. Ja. En dan vind jij het raar dat mensen denken dat het gemeentelijk bezit is ook. Maar dan dan had je er een hekel niet... hek mee moeten zitten. Deze boom is van frank paarden kopen. Nee, wat is... Een, ja. maar ik snap... Niemand weet dat het jouw ja. boom is. Je nee, dat maar... een bij je een blijft een beetje fikken van mijn ja, boom ja. af. Ja, maar je moet sowieso met je vingers van uh, spullen af zijn die niet van jou zijn. Nou, ja, dat, dat is het Maar als ja. er een, als er, als er een blauwe spar er staat, ik dan een kerststukje maak en ik knip het ervan af. Dat is eigenlijk wat het Ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat, ik laten, laat zo'n boom nou gewoon uh, staan. Koop lekker zelf je eigen boom eerst. Juist, Frank. Maar hebben ze hem helemaal kaal geknipt, de boom? Nou, hij is kerst, wel zwaar gehavend, ja. Over ja. ja. Samantha de Jong en een verloofde Gerrit zijn uit elkaar. Ja. Oh, ik dacht Samantha de Jong misschien een kalkanootje had. Ja, nee, nee. dat sowieso. Ja, de kano's. Kano's Overigens. Muziek. Nee nee, dan? Nee, nee, nee, nee, wacht even nog even. Ja, muziek. Deze, de politie in Hese Leende zoekt naar een ongeschoren potloodventer. Ongeschoren potloodventer. Ik had ja, dat ja, gezien. Ja. Ongeschoren ja, potloodventer. Ja. ja, dat is een potloodventer. kijk, kale haas. ja. Callout. Lekker, lekker fris. <laughs> nou ja, dan weet je ieder geval. Lijkt je, waar je groter ook, hè? Je groter. <laughs> ja, ik ik <laughs> we gehoord, zullen, zullen we nog even een uh, nummer doen ja. voordat uh, de column van Tino dan op Heb je die nu nummers bij een potloodkind? Uh, nee, dat heb ik niet. Ik je heb een gewoon, ik, heb we we gewoon een lief liedje ja. van Gilbert O'Sullivan: Nothing oh. Rind. Right. Nou.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 Gilbert is een uh, vrienden en vriendinnen natuurlijk uh, het er over dat die ja. man bijna niet ouder geworden is, hij natuurlijk gewoon. Hij was er nog heel goed. Uit. Uit. Hij, ja. hij is 74 inmiddels 74. Ja. En, en nog een, uh, een rasmuzikant, Paul McCartney had ja, dus het van de week over. Die is 78 inmiddels, nee, maar ja. uh, de, daar lijkt ook de leeftijd helemaal geen vat op te krijgen. Heb ik het idee? Hebben over die... leeftijd gesproken. We nou. hadden we net heel even buiten de uitzending om uh, over de toenmalige strandtent 2A. Mm -hmm van Atje Keur. Ja. Ook dit even in relatie met Mick Boskamp... die dan heb begrepen, donderdag bij jou, maar goed. Ja. Eh, goede herinneringen aan uh, tent 2A. Want wij woonden daarboven uh, aan de Zuidboulevard. Dus dat was even het standgang af. En dan zat je bij tentje 2A. Het was, was nu een kleine broek, maar nog een beetje. Hm. Maar de figuren die daar zaten... maakten het wel een beetje apart. Hm. Sfeertje, jong als ik was... kon ik dat er wel uitdistilleren. Donald Jones, toen hij nog met Adele Bloemendaal was. Hm. Piet Reumer... En allemaal dat soort uh, corriveeën... die plachten daar neer te strijken bij 2A. En uh, ja, Mick was een vriendje van me toen ter tijd. Uh, um, darden wij een beetje rond daar op dat strand. Ja, ja. ja uh, dit even nog uh, zomaar. Over de strand ja. uh, heen. Uh, nu toch het woord hè? het wordt niet even thuis voor een autotipie. Hoe, hoe uh, uh, breng nou ja, ja, ik ja, uh, nou. Uh, dat nou? Nou ja, dat kan. En, uh, maar als jij nou een... Uh... Of moet Jaap een kutnummer voor? Nee, nee, nee, nee. Ik heb, nee. Ik heb uh, twee opties. Het is, het is half twaalf, dus dan uh, zeg ik uh, van ja, kolomtijd uh, dat, uh, dat is één. Maar uh, als, jij, uh, als, als Tino er geen bezwaar hebt, uh, dan uh, gaan we eerst het autonieuws even doen. Ja, ik vind ja. het wel belangrijk, hoor, het autonieuws. Ja. Nou, uh, oké, okay, dan uh, gaan we oh, wacht even. Dat moeten we dan even netjes... De Corpus Auto nieuws. <laughs> briljant in. Ja, ja, ja. ja, we hebben ze toch? Nee, uh, Heel uh, luister Frank, dat weet jij misschien. Ik heb een, een, een auto met van die uh, nieuwe banden, weet je wel. Die zelfdenkende uh, uh, uh, banden dat je ook kan zien hoeveel lucht er nog in zit in je auto. Okay, ja, ja. Op zich best handig. Maar die van mij loopt gewoon elke week loopt die. Uh, een heel klein beetje leeg. Nog dat steeds? Ik, ja. Je had hem toen bij Warrior. Ja, ik heb hem, ik heb ja. hem laten checken, maar, maar ze konden niks vinden. Nee, ze hebben te... gezegd, nou, hij nee, is eh, prima, niks ja. aan de hand. Maar hij loopt zo langzaam leeg. Ja. Waar kan het nou aan liggen? Ja, dan is er toch een, misschien een uh, kleine inconsequentie in de velg zelf. Nog ja. een effenheid of een braamje of wat ook. Waardoor hij heel langzaam toch lust, lucht verliest... Of het ventiel geeft wat uh, lucht. Dat kan ook. Is. zoals toch wel gecheckt bij de ja. garage. Zijn er geen pannenkoeken daar wel? Nee. Ik neem het daarvan niet. Nee. Nou, dus als iemand die je auto gecheckt heeft. Een nee. auto, luister, een auto die zelf regulerende banden heeft. Dat, je een band, dat is geen Pipo de clown auto waar jij in rijdt. Nee. Nee. nee, dus dat dus neem ik aan. Dat het allemaal doorgelezen, uitgelezen. Ja, die ventielen ik, die die registreerde. Ik kan het de zelfs, op, te weinig. Te weinig. op mijn telefoon zien. Jij kan op je ja. telefoon nu ja, de temperatuur van je auto regelen. Toch? Ja. Ja. Ja. ja, Het is niet te geloven. Maar ik kan ook zien hoeveel lucht er nog in mijn banden zit in mijn auto. En dan heb je echt wel heel veel aan. Ja. Heel, heel, dat is heel. heel, wachtelijk. Wachtelijk. heel, heel wachtelijk. Maar ik weet of Jaap, of jij ook van, de, van het gemotoriseerde ouderwets... Gemotoriseerde vervoer ben... bent, maar uh, ik weet van Ger wel en, en uh, Tino ook wel. Tino, jij rijdt in een Chevrolet op dit moment? Of ja. een Suburban GM7 ja. is het? Ja, ja. ja ik, ik heb natuurlijk al sinds uh, mijn rijbewijs uh, iets met automobielen, maar wat, uh, wat, zou jij nou, wat zouden nou voor jou de criteria zijn als je ooit zou besluiten om een klassieke auto aan te schaffen? Waar, waar zou die aan moeten voldoen? En wat is je budget en wat heb je ervoor over? En, uh, als jij nou een klassieker zou kopen, waar, waar zou je liefde dan naar uitgaan? Nou, ja, Ik heb jarenlang een Ford Mustang gereden ja, dus in 1965. Ja. Omdat ik dat de mooiste auto vind. Ja. Die is een beetje ooit gemaakt. Samen met de Snoek overigens. De sportieve met de... coupé. Ja, Ja, nou ja maar dat is... Ja. Het dat was een gouden greep trouwens van Ford. Het kostte Ford uh, 1600 dollar om ja. een Ford Mustang te produceren. Aan het eind van 1964 kwam die in productie. En ze konden een jaar lang die auto produceren... en dan zouden er niet één dezelfde hoeven te zijn. Mm. Dus dit even over het aantal accessoires waarmee ja. je zo'n ding kan, uh, kon uitrusten. En dat is altijd echt een ja, super-icoon. Uh, hoor je ja. uh, nu maar mee. We Mag Godmustel. ik zo spoor dat je een nieuwe het is? Ja, uh, het, uh, het uh, is uh, nu. Mijn, mijn, mijn dochter heeft een, een, een lease-auto, uh, zo'n private lease-auto gekocht... En uh, een, een, een Mercedes. En, uh, die krijgen dan. Uh, uh, gekocht. Ze dus een leaseauto gekocht toen je uit. Nou ja, geleased. En, en, okay. en, uh, maar die wordt dan gemaakt. Dan krijgen ze door wat de datum is, Moeilijk uh, gemaakt was. Dan krijgen ze foto's van het productieproces. Oh. Helemaal leuk. Ja. Vind hm. Dat vind ik fantastisch. Dat, al is bij echt, dat je, als je als. Want het is natuurlijk best een hele aankoop: een, een auto. Ja, weet je, dat weet het kost heel veel geld. Dan. Ja. En dan en, uh, en ben je enthousiast. En dan krijg je. Uh, elke uh, week krijg je dan een update van hoe je auto... Ja. Uh, of je, je hebt je banden steeds ja. Lopen. Ja. Nou, ja. Ja. Nou, ik ook, ja. Nou heb, ook. Net, nou heb ik net een keuken gekocht... die is ongeveer net zo duur als een auto... Ach, en dan hoor ik helemaal niks. Maar van. heb je zo'n goedkope auto of zo'n dure keuken? <laughs> ik heb waarschijnlijk een dure keuken. <laughs> denk ik Holy ook. cow, ja. Yeah. <laughs> en, en dan hoor ik niks. Dan. Nee, nee. En dan moet ik die mensen steeds bellen. Van, hoe staat het ervoor? En gaat het allemaal lukken? Ja, en dan is Te goed. En ik he? zie op mijn telefoon dat, dat mijn kraan lekt. <laughs> <laughs> nou, ik ja, kan Maar, uh, Frank. Jij wel al ja, weer de niekjes ja. hebben ja. met je keuken. Maar, Frank, heb ja. ja. je nog meer? Ja. Ik kan je wel vertellen. Ja? Oh ja, we waren... waren... De ah, uh, uh, goed. Uh, je keuken. De, de, de vraag is of Frank nog ja. uh, meer heeft. Mijn, mijn afzuigkap is uh, uit. Een zelfdenkende afzuigkap. En mijn ja. kookplaat is ook uit. <laughs> Afzuigkapje, dat was nog het stoute zusje van roodkapje. Nee, van mondkapje. Ja, goed, mondkapje. Oh. En zwerfkapje. Maar goed, we hebben het nog even over de auto's ja, en de Ford ja, ja. Mustang. Nee, ik, ik zou willen, willen zeggen, als, als mensen dus besluiten om een klassieke auto te kopen... dan is het altijd handig om toch iemand mee te nemen... Al heeft hij niet super veel verstand van auto's, maar twee paar ogen zien altijd meer als één paar ogen. Neem ik je moet altijd uh, heel goed uh, opletten. ik ging ook mee uh, toen mijn mustang werd gekocht met een, met een magneetje. Om te ja, dat het niet, is, ik zou dat je zeggen, het vind het moeilijker om een, om een daily driver voor iemand aan te schaffen. dan een auto in, uh, in uh, nieuw staat. Mm. Ik kocht het zelf altijd auto's 25, 30 jaar geleden. toen mm. die auto's nog van echte eerste eigenaren waren die ze ooit niet worden gekocht. en toen door hoge leeftijd te koop aanboden was een ander verhaal dan uh, vandaag de dag. Als je nu een, in Amerika bijvoorbeeld een auto wil kopen... dan uh, de kans dat die uh, auto van 50 jaar oud van de eerste eigenaar is... die is echt heel klein geworden. Mm. Dus kortom, over het algemeen, wat voor klassieke auto je ook koopt... neem altijd iemand mee en probeer toch even die auto ergens op een brug te zetten... en een expert erna te laten kijken. Want uh, de, de techniek bij criminelen om een auto te presenteren, die schrijft natuurlijk ook voort. Als ja, ze zo. kunnen een auto zo presenteren. En neem iemand mee die je verstand en niet geoloog man, want die kan alleen zien dat de kraan ligt... en zijn banden lek ja, ja. De bandenspanning ja. kan je, mee. Mee. Ja, neem je auto gewoon. Kom iemand mee, kijk maar op ja. telefoon. Ja, kijk maar je telefoon. Heb je telefoon in het wat die auto. Ja. Ja, zo zou je ook een een klassieke auto als je het dan zou willen. Kunnen moderniseren door overal sensoren in aan te brengen... Ja. die mm. dus communiceren met je iPhone, zodat je toch kan zien wat je oliedruk is. Of nou, nog je, sterker, het is heel. De maar, ja, maar druk in je, je radiateur en je, je olietemperatuur. Moderne auto's. Zien, ja. Ik heb zo'n. Uh, kijk, daar kan je zien wat je. Uh, nou, dat is een heel, uh, heel dashboard, krijg je dan. Ja. Een, uh, nou, als je gaat rijden, kan je dan zien. Dat alle, al die functies van uh, Weenig ja. veel. Uh... Maar een er ik wel een eigenlijk... man in Milton kies te praten met jou hoe je moet sturen ja. of niet? Nee, dat is, Het is, dat, dat, klinkt nee. een beetje een auto dit. Je moet zien hoe je banden eraan toe zijn. dat nou, ja, ja, is toch leuk. Want dat ja. vind ik wel... Uh, Fantastisch. Briljant. Dat, en makkelijk. Dat, dat ja. bij de Formule 1... om daar even op terug te komen kunnen zien... en de contact tussen de rijder... en, en de, de, de technische crew... om mm. dingen te af te regelen of bij te stellen... om te waarschuwen, weet je. Dat is hartstikke mooi dat het kan... Maar de ouderwetse racers, zoals wij als kind daarmee opgroeiden... Hij zo blij je, met hem, he? Garage Davids als pitstop, waar alles werd gesleuteld... en die jongens die gewoon over de straat, over de parallelweg... toen ter tijd nog naar het circuit reden... dat waren wel, denk ik, de mooiste jaren van de autosport. Want het kwam echt 100% de romantiek. aan. Op de Op de, de, de kunsten van de... tenminste, op een andere manier kwam het aan... op de kunsten van de bestuurder. Hmm. een andere manier dan nu als ik ben heel blij dat Gerard nu kan zien dat uh, de olie met mijn toch moet Ik heb gewoon de de siliconen remvloeistof, dat hoef je nooit meer te vervangen. Dat dus juli 2022. Dat zeg ik. Motorolie ik, Luister. 13.000 kilometer of ja. 20.21. Gefeliciteerd. Jij ja. weet nu al dat je je olie moet vervangen in juli 2022. Ik weet ja. niet of ik morgen ga eten, man. <tus> Ik kan, ik, nu? Ik, kan, ik, ik, ik kan hem hier ja, vandaan laten monitoren. Ik hey, kan je hem ook laten ja. komen. Ik kan de uh, koplampen laten flitsen. Ik kan ventileren, de deuren openen, de deuren afsluiten en vindt uw auto. Kan je ik ook parkeerwachten ook, ook nog? Ja, dat, dat, dat, dat is sowieso. Uh, je, ja, ja, dat was. hem ook voor laten komen met no, je mobiele telefoon, of niet? Het is toch briljant allemaal. Ja. Nee, in de negentiger jaren in Amerika liep ik een keer over een parkeerterrein en toen. Uh, hij ik langs zijn auto en toen zei die auto: Warning. You are too close to this vehicle. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja, please step back. Ah, wie, zat een een het stuur? Ja, wie zat er achter het stuur? David Hessel. Nee, en he helemaal niemand. Grappige <laughs> ja. Dat was een systeem, <laughs> dat kon je kopen. <laughs> ja. Dat kon je voor kaarten. Nou, Ger wil zijn auto ook. Goed, <laughs> ja, uh, het, het is duidelijk. Ik, ik, we gaan even naar het volgende onderdeel, mensen, want anders dan, uh, komen we er nooit aan. En, en dat is natuurlijk deze. Ben je er klaar voor, Tino? Ja, natuurlijk. Oké. De kom van Stijl. Geen bezoek, liever kaarten. De kerstkaart is weer in. Tenminste, dat vertelde het NRS-journaal me vorige week. In tijden van huidhonger en gebrek aan warmte we, blijken we allemaal weer massaal attent te worden. en elkaar met kaarten en warme groeten te overspoelen. Dat lijkt goed nieuws voor mijn kameraad Jaak. die met wenskaarten op weekmarkten staat. Het lijkt een uitservend beroep, maar misschien dat zijn klanditie inmiddels onder de gemiddelde leeftijd van 70 duikt. door deze nieuwe golf van attent gedrag. Maar omdat het non-food is, lijken de kaarten hier ook alweer geschud. Millennials hebben ooit van wenskaarten gehoord, maar ze zien er niets in. Die sturen emoticons en afbeeldingen en afkortingen. Dan mag je zelf een beetje je eigen wens uitfilteren... als je begrijpt wat een courgette, een Dromedaris en sterretje... in combinatie met een jet als Jola betekenen. Iets ouderen onder ons kunnen zich waarschijnlijk wel een glimmend rood lint... met de schoorsteen of de kerstboom herinneren. In de tijd dat kerstkaarten sturen nog gewoon de norm was... in plaats van een groeps-sms of app dan werden de kerstkaarten met een speld of met een mini wasknijpers aan het lint vastgemaakt. En je populariteit als huishouder werd zo'n beetje afgemeten... aan de hoeveelheid kaarten aan de sliert. Jarenlang stuurde ik een kerstkaart naar het seres in Volendam. Mijn palingmaat Piet Veerman stuurde er altijd een 1 mei... en ik stuurde hem zo'n beetje 20 jaar lang altijd terug. Ook zoiets. Als je een kaart van iemand kreeg die je niet had verwacht... dan dan toch snel een op de bus doen om te voorkomen om niet attent voor de dag te komen. Die tijd lijkt achter ons te liggen of komt in 2020 nog één keer terug. Ik krijg ieder jaar sterk drie kerstkaarten. De eerste komt altijd van George, de dakloze krantverkoper bij de Albert Heijn. Vaste prik. Een praatje, een krantje en rond deze tijd krijg je de kerstkaart altijd mee. Vol typefouten en met de stift is van de 20 en de 21 gemaakt. Maar oh zo leuk natuurlijk. De tweede kaart komt van autobedrijf Meijer. Die mijn Ford Mustang jaren onderhoud onderhoudt dat. Dat is inmiddels jaren geleden, maar ik sta bij Bertje waarschijnlijk op zijn mailinglijst. En tenslotte een kerstkaart die ik altijd van de familielid krijg, ook vaste prik. Ik heb hem onlangs echt in zijn gezicht verteld dat ik hem eigenlijk een enorme eikel vind. Niet heel erg een kerstgedachte, maar ik had geen zin meer om me in te houden. Dat kan gebeuren, dus die kaart zal dit jaar ook niet meer komen. One down, two to go. Nu nog even de garage bellen om me van mijn mailinglijst te laten halen... en hopen dat mijn thuisloze vriend George het komende jaar een dak boven zijn hoofd krijgt. Dan heb ik namelijk helemaal niets meer om met de kerst naar uit te kijken. Be behalve echt belangrijke dingen misschien. Wat meer jazz gescholden achtergrond heeft uh, zij gehad. Deze Lieselot Oostrom. Want uh, dat is uh, de dame die erachter uh, schuilt. Lilith Merlo. En zij is ook ooit nog eens een keer bij mij in de, de uitzendingen geweest. Op de donderdagavond. Dit was het uh, kutnummer van de week weer? Ja, dat vind jij. Ja, Ik wil de rubriek dan maar gewoon even benoemen. Jaap's, uh, open? Ja, Jaap's ja. keuze. Ja, wat is er? Ja, doem eens open. Ik heb hem open. Doem eens open. Ja. Nee. Wat is oh, Gersen Gerson kutnummer dan? Maar nou, nou, is is nu uh, <laughs> <gul> een <partijen>, <gul> Kopers kutnummer. <gul> ja. Ja, dat dus, ja. uh, dus Jaap gewoon... Uh, Jaap is uh, kutnummer gewoon. Dus uh, al die mensen Jaap, die de... Jaap, vertel. Jij draait in je eigen programma Alternative FM op donderdag, dus 18, allerlei platen van startende artiesten die het nodig hebben. Mm -hmm. En dan staat het ons vrij om al die beginnende artiesten bij jou gewoon Jaap kutnummer te noemen. Wat, nou ja. ja, prima, maar ja. Uh, ik kijk ook naar rechts. Ik kijk ook naar rechts. Want maar, maar, hij zit wel een beetje te spelen hier, mooi, Maar soms ook niet op ja. aan nee, nee, maar uh, even richting uh, de heer Loogman, die ja, rechts van mij want, want, nee, nee, wacht even. Want, ben ik. Oh, oh, oh, want toen jij vroeger op een gegeven moment... dag met je plaatjes onder je arm bij je, bijvoorbeeld Frits Pits aankwam zetten... en noem ja. maar op. Wat is dit voor een K-nummer? Of, uh, ja, want dat waren nou, ook onbekende nummers. Nee. Om, ja, hé, hey, hallo, dit is mijn werk. Dus ja, ik, uh, dit is ook mijn werk. je hebt me helemaal gereed. Of een, uh, en ik doe het belangeloos, dus, dus uh, wat dat gaat... Uh, <laughs> hè? Goed, maar... We zijn uit. We zijn eruit. We zijn eruit. We zijn eruit. Um, uh, ja. Cigaren mag verkouderen. verkouteren. Daar dat... kwam Hans Klok nog even mee als een van de Klok, voormalige groepen. He? Ja. Die Hans heeft Klok, ook een konijn daar, uh, uit de hoge hoed uh, getoverd, ja. daar, of niet? Ja, dat konijn ligt nu in Klok. de oven. Ach. En dan hadden we natuurlijk uh, de, uh, op de Paradijsweghoek, uh, Brede-Rodestraat... Uh. Bijman. Bijman. Van Juist, ja. ja. ja, ja. Bas. Elisabeth Bas. Ja. Maar zo'n lief uh, leeft niet meer he? van de oude Bijman. Jan, nee, Jan is overleden. Uh, okay. Een paar maanden altaar. terug alweer. Wie is ja. er niet meer bij, man. Nee. Hey, ah. En uh, wat je het ook had: het, het snoepwinkeltje van het sigarenwinkeltje van de familie Bluis, Leootje Bluis' ouders, op het hoekje bij het straatje bij uh, Danver waar die nieuwe huisjes gekomen zijn, zeg maar, Er zit een kappertje en daarnaast zit dat andere hoekje, zit, zit weet ja, wat ja, jeetje, ja. Daar zat het van familie Bluis. Klopt ja. En dan, ja. wij zagen nooit schijnen, kreeg ik altijd bij die Aan oude. Steeguit. Ja, het ja. vlak voor het ja. dan ja, ja, ja, ja, En dan kon je dan altijd, daar, kreeg ik altijd van die, uh, van die snoepsigaartjes. Ja. Van die hele harde bruine snoepsigaartjes. Ja, ja, ja. ja. U, dat kun je erin, je herinneren. Ja, ja. Snoepsigaartjes. Mooie tijd. Ach, mooie tijd hem eens even. Dat ja, je, dat ja, ik, heb, een uh, ik heb wat openstaan. Jouw schuif staat open. Dus, uh... Waar is die er? Dat je schuif ja, open. Maar, oh, je bedoelt? Uh, nee, jouw neef heb ik nog niet gebeld. Dus, uh, oh, bel mijn neef. Uh, ga maar dan nog even never? door. Ja, nee, ik, uh, ga jullie maar even nog door. Is je neef? Uh, is je neef? Is je neef? Hoe laat komt over? <laughs> Oké. Okay. Uh, dan gaan we het even hebben over, over de liefde. Ja. Nee, we gaan het even uh, hebben als mijn neef aan de lijn. Uh, ja, maar je wordt er gebeld of niet? Ja, maar je, gaan ben nu u aan, aan het bellen? Nee, hij is, hij is van uh, Mystery Voetbalshirts. Ja. En uh, aangezien wij natuurlijk... een ja. ja. Wij zijn, wij zijn met z'n allen natuurlijk enorm fan van, uh, van, van voetbal. En, uh, en hij verkoopt de uh, voetbalshirts. En dan kan, je, dan kan je via Instagram kan je ze bestellen. En dan, uh, maar je weet niet waar ze vandaan komen. Dus kan elke club ter wereld. kan zomaar van Stansford Vandaar de naam van Mystery Voetbalshirt. Ja. Heel Briljant. goed. Heel goed, Heel goed, Tino. Heel <laughs> goed, Tino. jij bent dus fan van PSV. Weer een voicemail. Een shirt. Ja, en lekker. Ik heb een, een shirt van... Van TZB. Van TZB. <laughs> het is jouw club geweest, Tino. Wat? TZB. Ik een beetje. Wij zaten bij Zandvoort Meeuwen. <laughs> ja, Sandro Het Meeuwen. ja. jongetje. Ja. Ja. Ja, uh, met met uh, ja. die illustere namen Stobbelaar en Vasterhaal in de ploeg. Ja, want uh, ja, dat waren, waren illustre namen: Stobbelaar en Vasterhaal. houden. en En als je wist, en als je wist <laughs> dat die, uh, dat die nee, nee, opgesteld uh, stonden. dan uh, ging je toch wel een rondje omlopen. Want dat waren echt van die boenders op het veld. Hoor. Die, twee, uh, die twee families. Dus. Ach. Wat is. Wat mag ik dit zijn? Spannend, hè? Vindt dat is wel. een spannend. Het volgende kutnummer. Hey, um, <lacht> <lacht> het volgende kutnummer dat aankomt. Uh, op dit moment uh, moet er gestudeerd worden, hè? nog steeds. Dat mag allemaal weer op afstand. Mijn zoon studeert ook bij de UVA. Maar die gaan straks tentamens doen. Ja. En dan heb je, ik weet niet of je dit, uh, dit, het woord kent: proctoring. Proctoring. proctoring. Proctoring in proctoring ja, de campbell. In campbell. Ja. Proctoring, dat is waarschijnlijk een anaal onderzoek of zo. Nee. Proctoring, dat is een uh, uh, proctoringbeleid. Uh, de leden van de studentenvakbond hebben de, hebben de UvA aangeklaagd. Om, om, dat is namelijk een toezichtmiddel. Kijk, als jij normaal zo ook een tentamen of een examen doet... dan zit je in zo'n zaal, als een tafeltje... en dan lopen de mannen tussen de vrouwen ja. door... om te kijken of je niet afkijkt. of je niet. Uh. Maar omdat het nu thuisstudie is... worden ze dus gemonitord met algoritmes. Als jij wegloopt van je computer omdat je natuurlijk online uh, die les ja. dat tentamen, kun je ook gewoon weglopen en iets opzoeken in een boek. Ja. Dus om dat te voorkomen, hebben ze dat, dat heet dan een proctoring. Dus jij zit achter je laptop en je mag niet weg. Dat betekent dat ze nu luiers hebben uitgedeeld, omdat die kinderen drie uur achter de computer moeten zitten. Nee, hoor. Ja, ze mogen niet weg om te piezen. Dus ze hebben geen recht op een plaspauze. Want in de plaspauze kun je natuurlijk iets opzoeken. Exams by dan kun, proxy. Ja, dan kun, ja maar dan, ja. dan kun je dus afkijken. Kun je ja. pieken... Dat ja, is bizar. Je, je, dus die studenten ja. moeten nu een luier drie uur achter een uh, laptop zitten. Die ja, misschien hebben ze dat idee overgenomen van uh, een Chinese luchtvaartmaatschappij. Die heeft dus uh, bedacht dat uh, vliegend personeel, piloten en stewardessen. luiers om moeten doen. zodat ze niet naar een uh, mogelijk besmet uh, met buikpijn. dat Terwijl ook is. ergens, ja. Dat las ik ook. Wat dus ik? ben jij uh, gezagvoerder? Ik, ik denk, uh, wij moeten gewoon in de leiders, jongen. Nou ja, ja. Gezagvoerder bij kleine Airlines. Maar zitten het allebei niet ver vanaf, hoor. Nee. Gezagvoerder <lacht> bij kleine Airlines. Je zit gewoon met een, uh, met een pamper om in de cockpit. Uh. Ik, ik zou zeggen, eigenlijk uh, is dit uh, wel heel erg... Uh, Interessant. Je weet dat. Maar dat hebben we ook zeggen bijna. <lacht> ja. In plaats van een <lacht> Ah, meneer, ah, een naam straks. Dat is uh, geen pumpertje, maar pumpertje. Ja, ja ah. ik werd ook van de Kingcore. Dat ben ik ook genoemd, hè, op een gegeven moment. Ja, oh, ja, ja. ja, dat. Dat, ja jongens, laten we maar een plaat draaien, want anders... Uh, ja, doe jij dat? Nou, ik ga het proberen. Het is niet zo rommelig. Ik heb, ik heb ook uh, nog een twee-minuten-plaatje van de Birds. Mijn kloeken luisteren maar goed. Ah, uh, dat is ook wel goed. Iets met een even Dan geven we mee. Diana Rosby. Ooh. Ooh. was hem dus, deze Supremes. Ja, Goed. Ja, dat is mooi, hè? Mooi. Ja, mooi. Mooi, mooie, nee, mooi. Mooi, hè? Mooi stukje. muziek. Ja. Dus uh, ja, nee, uh, alles, uh, alles voor elkaar, jongens. En, uh, ja, we hebben nog vijf minuten. We hebben nog vijf minuten en dan is het weer uh, klaar voor deze week. Ja. En dan hebben we het in ieder geval voor deze week Ik weer gehad. gehad. En, ja. dan, uh, en uh, volgende week ook nog. Gaan oh, we dan oh. terugblikken op uh, dit uh, rampjaar? Nou, Alsjeblieft. Nee? Ik wil Schouder. het toch nog even over de liefde hebben. Ah, Jij Vertel. Mee? Nou, dan gaat hij. Wat is het ge gekste wat jij hebt gedaan ooit voor de liefde Ger, Loogman? Wat bedoel je? Wat heb je nou, gedaan voor je Ben je een zin? keertje naar, uh, naar uh, San Francisco door Compostella gelopen voor je vriendin? Heb je een bos rozen gegeven voor 600 rozen? Ik heb, heb je, alles wat, gedaan. Wat heb je gedaan? Wat is het gekste dat je hebt gedaan voor je liefje? Het gekst? Het mooiste, het meest romantische, het uh, bijzonderste. Mm. Ja, maar uh, Cadeaus. cadeau. Doos. Die is koper. Een, een auto met waarvan ik het zien hoe de banden leek lopen. Maar jij niet. Het auto, joh. Maar je bent niet de watertoren opgeklommen en haar naam daarop geschreven? Of heb je niet iets of, zijn. Ik vind in de sneeuw gepist vanaf de watertoren. Ja, <laughs> ja. ja de naam geschreven Siska. Ja, Siska ja, ja. vanaf de watertoren. Ja, maar had hij niet genoeg urine voor? Nee, nee. die geeft <laughs> <Jij is heel laughs> het Ja, Jij iets heel geks gedaan, hoor. niet? Nee. Is <laughs> nee. dus dan namelijk. <laughs> Man, uh, uh, een Engels man, Engelsman, die is uh, vanuit het Schotse kustplaatje Whitthorn... naar de, de Isle of Man, waar de beroemde de, de, de motorrace onder andere. Yeah. Zeg maar gerust, een brommerrace. Ja, een brommenrace. Uh, maar dat, uh, dat, dat is helemaal afgezet, er geen COVID meer. En die man die wilde naar zijn liefje toe en mocht er niet naartoe. Ach. Dus die is op een jetski gaan zitten om okay. naar zijn liefje toe te gaan... Die ja. dacht dat hij een half uurtje dus over zou doen. <laughs> die heeft vier en een half uur bij Jessica gezegd. En naar zijn vriendin te gaan en toen werd hij nog opgepakt ook. Dat, maar dan ben je toch ja. wel, ja. als jij vier en een half uur bij zit, dan ben je wel ja. verliefd ja. hoor. Ja. Ja. Ja. Over, over jetskis uh, gesproken. Ik ben nou, ook met de auto naar Maastricht gereden. Om in ja, begine, dat ja, soort dingen, we dingen wel. We en wel wat ja. Dat doen we allemaal. Weet je, ja. weet je ja. waar, waar ja. sprake was waar je dat ding voor het eerst eigenlijk hebt uh, kunnen zien in jetski? Dat is in ja. de Bondfilm de Bond uh, The Spy you Love. Me. Daar uh, zag je Roger Moore op, uh, op een waterbrommer op, uh, voor het eerst. Uh, oh, dat was okay. een uh, noviteit mooi, in die mooi, nieuw, ja. mooi nieuws. Ja, waterbrommer. Hier ah, kan oh. ik wat mee. Nee. Ja. Vink, vink <laughs> ik denk dat er een beter woord van jetski is: een waterbrommer. Toet, toet op een water scooter. Ja, ja, ja, liever ja. ja, ja, ja. ja. ja, niet, liever ja, ja. Ze hebben natuurlijk in onze, uh, of in de Zuid-Afrikaanse taal, het, het Nederlands van Jan van Riebeek uit 1783, dat uh, hebben ze ook nog prachtige woorden die, Nederlandse woorden, zoals een lift, een hijsbakkie. Mag ik heismen. proberen, mag ik een een auto ding te proberen ja. bij, de vonkprop? Vonkprop, dat zal wel een bougie zijn, ja, of niet? Vonk, ja, Zuid-Afrikaanse vonkprop. Ja, stoeltje, kom, zit, plekken. Oh ja, ja, ja, ja. In ja. Alstons, kom, kom zit. Een kom komzit. Een komzitje. Oh, kom ja. En een pick-up truck is een jakkerbakkie. Oh, een vernieuw Vernieuwd plekken in een jakkerbakkie. Weet je, <laughs> in de jakkerbakkie. Oh, nee. En weet je ook een grootneus man met matig haar? Nee. Een paardenkoper. <laughs> Zeldzaam. Ja, ja, ja, en, ja. enige is soort, ja. Het ja, is dus, dus, dus, dus ja. misschien ook gelijk meteen. Uh, je achternaam is gelijk ook je schelmnaam, heb ik een beetje het idee. Dan, nee, ik zou het op die wijze. Hallo, de Hakkenpiel en ja. Slobbertje. Ja, doen ze wel een paardje bij de KLM. Ach, ja? Een paardje. Ja, paardje. Ja. Ja, ja zo, eh. Eh, zo... Nou, het, het, het, het eindigt niet in, uh, in stilte hoor. Maar heb je nog iets... Zo uh, wat je draaien? Of nee, nee, karik... ja, ik kan, dan kan ik er nog... Nee, nee, dat gaat, uh, gaat hem niet meer worden. Dat, uh, we kunnen het gewoon sprekend en verbaal afsluiten, vrienden. Dus nou, daarom nog even, gewoon even de vraag aan Tino... of er nog een fijn opmerkelijk bericht is waar we uh, mee af kunnen sluiten. Nou, waar, altijd, waar ik altijd een beetje uh, blij van word als mensen een beetje terugslaan zonder mensen echt te beledigen. Dus een, een vrouw die stond bij de bakkerij. Mm -hmm. En deze vrouw had enig overgewicht. Uh, en die stond als een, een 19-jarige vrouw. Ze heette Vega Blossom. Die stond voor de toonbank. En toen hoorde ze achter haar iemand zeggen... Ik hoop maar dat die dikke trut niet alle cupcakes op heeft. <laughs> yeah. Dat is op zich best... En dat hoorde deze vrouw. Yeah. En die dacht... Ja, wacht. Ho, ho, ho, ho. Deze laat ik me niet uh, vertellen. En die heeft inderdaad 50 dollar uit de zak getrokken. En alle cupcakes in één keer gekocht. Geweldig. Dan ja. ben je wel gewoon... Ja, ben je, dan, ja. even, uh, dan ben je een grote, weet je. Want je dat ja. toch hoort. Ik ja. die dikke alle cupcakes... gewoon allemaal kopen gewoon. Geweldig. Ja. ja, dan pak je iemand op... Een, nee, niet nee, nee, zeggen. Ja, nee. Dingen laten inpakken en ja. weglopen. En ja. ja. dan ja. uitdelen, ja. weet ik wel... mijn kinderthuis kan me niet schelen, wat. maar. Klap ja, toch? Dan, ja, dan pak je een andere wraak... dan dat je ja, ja. je Zoete wraak. Ja. Zoete... Nou, dus zoet keer wraak. In, uh, Ik stond een keer met de jongens in, uh, in uh, Hermosa Beach... in Californië, in een uh, pizzeria. Kortom? Kort, toch? Ja. Kort. En daar was ook een Nederlandse vrouw... waarvan we niet wisten dat ze de taal verstond... En, uh, met, uh, wat een lekker wijf, zeg, uh, zei op een gegeven moment iemand. Uh, en toen zei het vrouwtje... "Hey, komen jullie ook uit Nederland? <laughs> <laughs> Klassiek. En bedankt. Ja, ja en bedankt. Uh. Ja. Ja. Wat gaan we nog doen, uh, even kort mensen, met de kerst? Gaan we kerstkonijnen eten of wat dan ook? Nee, ik uh, hou het gewoon uh, simpel. We gaan uit eten. Oké. Okay maar thuis thuis, thuis uit. dag ja, ja, ja. <laughs> het uit eten. Even de we weinig uit. Goed. Ah, nou, nee, ik ga gewoon in de, de, de, de, de peutershouding ja. in bed liggen. Ja, de, ja, deze kant nog wel show zit erop mensen. Volgende week dan hebben we weer een uitzending en wat we dan gaan doen, dat zien we dan wel weer. En dan ja, ja, ja. gaan we praten over wat er met de kerst is gebeurd. Precies, lijkt me een hele namen hakpiel ja ja. ja, ja, lijkt me lijkt me mooi. Houdoe. Dag.